tot talent van het jaar. En de Fanny Blankers Koen Award voor een hele sportcarrière... ging naar Dressuur Amazone Ankie van Grunzen.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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl. Langs de lijn met Henry Schut. En ik zie dat de coach van het jaar 2012 is geworden. ...Daniel Kribbelen. De gehandicapten sporter 2012. Malou van Rijn. Winnaar, Sportvrouw van het jaar, winnares. Ranomi Kromobi Jojo. Nederlandse dames hockeyteam. En het winnaar of winnares van het talent van het jaar 2012 is... Laura Meulder, Sportman van het jaar 2012, Epke Zonderland. van 2012 zijn officieel bekend. Goedenavond vanuit de Rai in Amsterdam waar we weer zijn bij het jaarlijkse sportfeestje. We doen de afterparty van het sportgala met alle winnaars hopelijk zo meteen aan tafel. We verwachten ze allemaal en ook andere hoofdrolspelers gaan we spreken. Er is meer in deze uitzending. Er is live Bekervoetbal bijvoorbeeld. In de achtste finales van de KNVB Beker spelen Rijnsburgse Boys en PSV nog tegen elkaar. Dat is niet meer spannend, Ragnar. Nee, een biertje bij het gala in de afterparty zit er misschien nog wel in. Henry, Het is 4-0, we zijn 65 minuten onderweg. Het was 3-0 bij de rust Juist, Strootman komt vrij na een combinatie aan de rechterkant bij PSV in de as van het veld. Strootman schuift de bal voorbij de doelman, Ronald van der Meer is zijn naam van de Rijnsburgse boys. Raakt nog even geblesseerd, krijgt een tikje bij het inschieten. Maar PSV heeft niet veel problemen met de Rijnsburgse boys. De topklasse van de zaterdag die een penalty miste bij de 3-0 achterstand. Dat was jammer, maar goed, het is duidelijk dat PSV... Beter is en gaat winnen. Eerder op de avond won AZ met 4-2 van FC Dordrecht. Gemakkelijk ging dat niet. Want Dordrecht kwam in de tweede helft nog knap terug. Natuurlijk uh, okay, gaan ze erin geloven en uh, hebben wij, uh, moeten wij met Mannenmacht verdedigen, want ze hebben alles wat ze hebben, brengen ze naar voren toe. Ja, dan kun je moeilijk zeggen, we laten ze vrij staan, dus moet je terug dat was Gertjan Verbeek zijn ploeg staat dus in de kwartfinale. FC Den Bosch tegen SC Cambuur werd 1-0 met een doelpunt van van Weert die miste vijf minuten later ook nog een strafschop, maar dat was niet erg. En het was ook niet erg dat Den Bosch nog een man minder kreeg in het laatste half uurtje. Hofstede kreeg twee keer geel, maar Den Bosch won dus. Maar zoals gezegd is het belangrijkste van deze avond dat we live zijn op het NOC, NSF, NOS Sportgala. Edwin Cornelissen, het is net op de televisie allemaal afgelopen. En jij bent ergens op het podium, denk ik, waar alle winnaars nog zijn. Ja, ik sta midden op het podium waar iedereen, inderdaad, iedereen wordt geïnterviewd en gefotografeerd. Zoals nu een heel uh, fotografenleger die daar uh, de dames hockeyploeg op het uh, plaatje zet. Ik kijk even of de plaatjes zijn gemaakt. Schiet ik even snel Naomi van As aan. Naomi, je staat er goed op. Een ploeg van het jaar geworden. Je eerste reactie? Nou, superleuk. Heel blij. Echt een eer. En een mooie, mooie bekroning op een heel mooi jaar. Precies, want iedereen had het wel een beetje zien aankomen dat jullie het zouden worden. Hoe hebben jullie dat zelf beleefd eigenlijk? Ja, eigenlijk hadden we het zelf ook een beetje verwacht. En dat is niet te arrogant bedoeld, maar ja omdat we eigenlijk ook de enige gouden medaille waren in het groepje genomineerden. Dus, uh... Maar dat maakt de voldoening er niet minder op? Nee, nee, zeker niet. Wat ik al zei, het is een enorme eer. en uh, Het is altijd een uh, mooie feest met iedereen hier bij elkaar. En, uh, en een mooie afsluiting. gewoon. Ja, en het is een prachtig podium. Hè. Als je daar inderdaad ziet, Epke Zonderland, Ranomikrom, Witjojo. Wat een grote namen allemaal. Wat een jaar. Ja, zeker. Heel mooi. Leuk voor hen dat ze gewonnen hebben. Voor hen natuurlijk alle felicitaties. En, uh, we gaan een mooie uh, van vieren. Nou, Maak er een mooi feestje van, Naomi, dankjewel. Oké, okay. dat was Naomi van Asja. Terwijl verderop, inderdaad, al die winnaars worden geïnterviewd. Uh, Epke Zonderland, iedereen zit aan hem te trekken. Ranomi, wie uh, natuurlijk de sportvrouw. Kortom, uh, er zal nog veel worden nagepraat, ook in onze uitzending. Ja, zeker. Tot 11 uur is dit langs de lijn met het Sportgala 2012. Waar mijn eerste gast van de avond tegenover me heeft plaatsgenomen, live vanuit de zaal overkomen lopen. Dat is een loopje van een minuut denk ik, Maude Zendricks. Goedenavond. goedenavond. De chef de mission en de technisch directeur van NOC NSF. Uh, ja, dat organiseert dus dit gala. Tevreden? Ja, ik vond het een prachtige uitreiking. Uh, nou kon het ook bijna niet anders als je zag wie er allemaal genomineerd was. Dus alleen al mogen genieten de hele avond van die sportbeelden... Uh, dat was op zich al een uh, feest. Ja, ja, je hebt soms van die tussenjaren. Hè? Dat zijn meestal de onevenjaren. Dan moet je een beetje bij elkaar schrapen. Soms om te kijken wie de genomineerden zijn. Was dit jaar een stuk duidelijker. Daardoor was het wat mij betreft ook niet zo heel spannend. Hè? Nou, ik... ik ben het eigenlijk helemaal niet met je eens. Ik vind dat, dat onevenjaren uh, heb je, uh, kan je een grote wereldkampioenen zijn. Ja, zeker hebben, wel. Ja. Uh, dus die, uh, ja, dat noem ik niet bij elkaar schrapen. Uh, het is natuurlijk zo dat een olympisch jaar, uh, dat, dat is een, een jaar waar, ja, wat heel zichtbaar is, waar, waar bijzondere uh, sport plaatsvindt en, en in een geweldige uh, ambiance uh, ja, Nederlandse sporters uh, voor medailles strijden. Uh, was het, was het niet spannend? Nou, ik weet het niet. Uh, ik, ik kan me nog een tweet herinneren van uh, Ranomi die zei... Uh, Zullen we gaan touwtrekken uh, tegen <laughs> ja, Marjan Vos? En uh, ja. daar heb ik me aangeboden als scheidsrechter. Ja, ja. dat, dat, dat is toch wel heel moeilijk kiezen tussen zulke bijzondere prestaties. Ja, nou, pak je ook precies degene eruit die inderdaad spannend was. Want we kregen daar cijfers bij. 2,5% verschil. Ja. Tussen ja. de nummer 1 en 2. Ja. Uh, ik heb je dit jaar een aantal keren horen zeggen... toen je is gevraagd of je je favoriete momenten wilde benoemen van dit sportjaar... beter bepaald van de Olympische Spelen. Uh, dat je dat eigenlijk niet zo goed afgaat. Omdat je het allemaal heel erg mooi vindt. En heel veel momenten gelijk wil stellen. Uh, laat ik de vraag dan anders stellen. Ben je tevreden met deze winnaars? Ja, natuurlijk ben ik tevreden met deze winnaars. En als het andere winnaars waren geweest, dan was ik ook heel tevreden geweest. Dus dat, dat is, ja. En dat heeft wel uh, te maken dat uh, ik denk dat de, de hele Nederlandse Olympische ploeg zich op een geweldige manier heeft gepresenteerd. De, de uh, genomineerden die we vanavond hebben, dat zijn allemaal prachtige sportprestaties. Maar ik zeg hier even hard, uh, er zijn mensen die net geen medaille hebben gewonnen, die ook geweldige sportprestaten. En wat ik eigenlijk echt de, de prestatie van het jaar vind, is uh, het hele optreden van die Olympische en die Paren. Olympische ploeg in, uh, in Londen. En dat, dat, dat, ja, dat, dat hoor je van mensen terug. Het is interessant dat je dat noemt. Want ik heb afgelopen zondag zitten kijken naar het uh, uh, sportgala van uh, Groot-Brittannië. Ik weet niet of je daar toevallig iets van gezien hebt. Daar was ook een sportploeg van het jaarverkiezing. En daar werd de sportploeg van het jaar, dat werden er eigenlijk twee. Team GB, de complete Olympische ploeg, ja. werd daar tot sportploeg van het jaar verkozen. Ja. Ja. Kan, kan je daar iets bij voorstellen of is dat dan weer een beetje overdreven? Nou... Die vind ik best moeilijk. Ik zag het in een tweet van de Engelse chef de mission, die Hunt, en het, is, het getuigt wel van wat zij beleefd hebben. Ik kan me voorstellen dat als je in je eigen land de Olympische Spelen organiseert, dat, dat brengt iets teweeg, dat maakt iets los in mensen, dat je dan zegt van ja, welke ploeg heeft dat gedaan en, en dat is meer dan een medaille. Uh, ik, ik ben ook nog wel van de traditionele lijn, weet je, het zijn gewoon sportprestaties. Ja, je maar moet snap je wel verbonden. dat dat groepsgevoel zo groot kan worden? Ja. Bij, bij, bij, ja. In Nederland wordt vaak over Sydney 2000 gerept. Bijvoorbeeld Jeroen Dubbeldam op de voorlaatste dag tegen Albert Voorn zei... Kijk, Nederlanders winnen zoveel medailles, dat gaan wij op de slotdag ja. ook nog even doen. Ja. Dus het kan wel werken. Ja, oh, dat dat kan echt, ik, kan echt, ik heb, ja. heb met eigen ogen gezien hoe, dat, uh, hoe, hoe sporters elkaar inspireren... en door moeilijke momenten helpen... En ja, misschien toch net dat beetje extra zelfvertrouwen geven wat je nodig hebt om, om iets heel bijzonders te doen op zo'n podium. En uh, zij voelen zich daar deel van. Wij waren natuurlijk vanmiddag bij de Koningin uh, met, uh, met alle medaillewinnaars. Ja, je ziet dat gelijk weer als wij bij elkaar komen. Ze zoeken elkaar, ze kennen elkaar. Uh, dat, is een, dat is best een hechte ploeg geworden. Ja. Uh, we gaan eventjes naar Elders hier in uh, de zaal. Edwin, jij hebt de gehandicapte sporter van het jaar, hè? Van het jaar. Inderdaad, Marlou van Rijn heet ze, de Bleedbeep werd ze wel genoemd en ze won zilver op de Paralympics op de 100 meter en goud op de 200 meter en daar sta je dan met zo'n prachtige Jaap Ede. Hoe mooi is dat? Dat is prachtig. Dit is, dit is de afsluiter van zo'n zo bijzonder jaar en ik had, dit, ik had dit echt oprecht niet verwacht. Dus ja, dat maakt het extra mooi denk ik. Ja, een heel heel bijzonder jaar. Kan je omschrijven wat maakte het afgezien van die plakken zo bijzonder? Nou, ik denk het gevoel dat het allemaal gelukt is. Het was, het was zo erg gokken en het was zo... Ja, het moest maar lukken op dat moment. En het, ik moest maar op tijd zijn met, met mijn snelheid. En, en uh, ja, dat je dat je dan kwalificeert. En dat was eigenlijk al misschien mijn hoogtepunt. En dat je dan zo, zo mag doen in Londen, ja. Dat, uh... Ja, want je was relatief hartstikke kort nog maar bezig, hè? Ja, ja, ik was wel altijd al sporter, ik kom wel uit de sport, maar atletiek inderdaad. Nu uh, denk ik 2,5 jaar dat ik echt, uh, echt uh, goed bezig ben. Ja, precies. En de Blade babe, noemen ze je dan vanwege uh, ja, die, die, uh, die uh, uh, dingen die je dan onder je voet hebt. Hoe noem je dat precies? Protheses? Ja, bleeds. Ja, bleeds. Ja, dat ja, is een mooi Engels woord natuurlijk. Ja. Uh, en, ja, en dan hebben we natuurlijk allemaal dat beeld van Oscar Pistorius, die meedeed aan de echte speler. Was dat een soort van inspiratiebron ook? Uh, nou, Oscar is denk ik een inspiratiebron voor iedereen. En ook zeker voor mij. Hij, uh, hij laat zien wat er allemaal mogelijk is. En ik denk dat dat uh, ongelooflijk knap aan hem is. Heb je jezelf ook verrast dat je in dit veld ook gelijk zo mee kon doen om de prijzen? Je had op dat moment, geloof ik, twee jaar, tweeënhalf jaar op die bleeds gestaan, hè? Ja, ja dat klopt. Dus ik had het helemaal niet verwacht. En ik zag Londen echt als... Uh, ik wilde het wel. En ik wist ook zeker dat het mogelijk was. Maar verwachten doe je het gewoon echt niet. Je gaat daarheen en... Met het doel om te winnen, maar als het dan lukt, ja, dat, dat, is, dat is bizar. En wat zegt het, dat je dan in korte tijd eigenlijk dat al kan bewerkstelligen? Nou, een mooie toekomst, hoop ik. Waar ligt die toekomst? Bij de Paralympics of misschien ook wel op de echte Spelen? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Voorlopig nog Paralympics, daar kan ik nog ongelooflijk veel winnen. Dus daar, dat, uh, dat hoop ik nog te doen. En uh, ja, dan, uh, dan kan het alle kanten op. Hé, hey, daar gaat iemand met je beeld vandoor. <laughs> wat betekent dat beeld nou voor jou? Ultieme erkenning? Uh, nou, misschien wel. Ik, ik weet het niet zo heel goed eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk heel erg bijzonder om hier op dit podium zo'n zo prijs in ontvangst te mogen nemen. Ja, dat, dat is iets wat ik vroeger alleen met andere mensen zag gebeuren. En als dat dan nu bij jou gebeurt, ja, dat, dat is heel gek. Ik zag je staan op dat podium toen je net dat beeld had gekregen. Je straalde echt, hè? Ja, ja ik werd eigenlijk een beetje emotioneel. Want ik voel dit echt als, als de afsluiter van het jaar. En het, het was zo'n verschrikkelijk mooi jaar. Het is je van harte Marlo Marloe van Rijn. Ja, Marlo van Rijn. Bij mij aan tafel zit nog steeds Maudis Hendricks, de chef de mission. Mooi nieuw boegbeeld is dit, hè, voor de sport. Ja, ik, ik was erbij uh, dat zij haar uh, winnende race uh, liep. Uh, en ik had heel weinig ervaring met de Paralympische sport. Als je dan in een, een uh, net zo vol Olympisch stadion uh, zit... als dat het tijdens de Olympische Spelen was... Uh, en je ziet welke sport daar uh, bedreven, diep, diep respect. En uh, ja, die, die overwinning van me, die was ook echt wel... Uh, die was ook schitterend. Ja, die was fantastisch, ja. ja. Heb je een indruk gekregen in hoeveel landen de Paralympische sport misschien al wel bijna net zo groot is... op de Olympische Spelen um, um, als de gewone sport? Nou ja, dat is Want moeilijk. Want daar zat het vol, hè? En ja. Als je ook kijkt hoe Engeland ermee omgaat... Is Engeland natuurlijk wel... is natuurlijk ook echt de voorloper geweest. Ja. Daar zijn de Paralympische Spelen ooit begonnen met de Stokes-Mandeville Games. Um, vlak na de Tweede Wereldoorlog, meen ik. Dus da daar hebben ze het, daar hebben ze het uh, uh, ja, geïnitieerd. Uh, oorspronkelijk waren natuurlijk heel vaak oorlogslanden waar veel uh, uh, slachtoffers van waren en gehandicapt uitkwamen, die, die stonden daarin voor. Inmiddels is denk ik Paralympische sport veel meer. Uh, er zijn heel veel landen waar uh, mensen met een beperking uh, het, de carrière de topsporter kiezen. En uh, ik, ja, ik heb dat met eigen ogen mogen aanschouwen. Uh, ik vind ook dat André Katz, uh, de chef mission van de Paralympische Ploeg, uh, in vier jaar tijd echt een, een impuls heeft gegeven aan Paralympische sport is topsport. Ja. Is dat eigenlijk, als je er heel kritisch naar kijkt... bij alle Paralympische onderdelen zo? Je nee, dat vroeger... denk ik niet. Ja, als je er vroeger... Met name als je er vroeger naar keek, had je wel eens het idee... O, dat zijn wel heel veel categorieën... Ja. Uh, waar je misschien ook niet aan ontkomt. Maar het is dan niet, misschien net niet allemaal topsport wat je hier ziet. Nou, kan je denk... daar nog een onderscheid in aanbrengen? Als je dat mag. Ik weet niet of dat mag. Dat maar... lijkt mij heel moeilijk. Ja. Uh, ik zou dat in ieder geval niet kunnen. Nee. Ik, ik denk wel dat het, uh, dat, dat het belangrijk is om in die wereld ook heel kritisch te blijven kijken. Naar alle verschillende klassen die er in het zwemmen. En in, uh, met name de atletiek zijn. Daar is ook voor het publiek. Ja, op een gegeven moment geen, geen taal aan vast te knopen. Nee. Um, dus dat, dat is ja, belangrijk dat het IPC daar gewoon heel kritisch op blijft zitten. Uh, André Kats doet dat hier in ieder geval. Door echt uh, ook, ook in de Paralympische sport uh, hard te kiezen voor, voor kansrijke sporten. Ja. we gaan maar even naar Edwin Cornelissen. Die staat met de man die altijd blij is. Edwin. De man die altijd blij is, zo word je genoemd, dus Jurandje Martina. <laughs> ja, ik ben blij. Je hebt wat teweeg gebracht in Nederland hè, de afgelopen zomer. Iedereen kent je ineens. Ja, ja, dat is goed. Ik heb iets goeds gedaan, dus dat is heel goed. Wat heb je goed gedaan, vind je? A lekker hard lopen en blij zijn. Precies. Het is ook je uitstraling, hè? Ja, maar dat ben ik. Ja. Je moet gewoon ja, ik denk, positief blijven en, en blij zijn en alles komt goed. Is dat ook eigenlijk wat je moet hebben als topsporter, juist in de top? Ja, zeker. Want als je iets slecht doet, dan ben je boos en je zit op die slechte dingen. Dan komt nee, um, nooit iets goed. Dus je moet, als het slecht gaat, gewoon ja, meteen achter de rug zetten. En gewoon blij zijn, positief blijven. En dingen komen goed, joh. Ja. Hoe kijk jij nou terug op dat prachtige Olympische avontuur voor jullie? Ja, het was, voor mij was het een hele druk Olympische spelen. Ik had zo'n acht wedstrijden moeten doen. Acht keren lopen, eerst die ander... Dan die twee onder, dan vier keer onder met de jongens. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Elke keer hard gelopen en we hebben we het hebben goed gedaan. Ik heb goed gedaan. Ja, finales gelopen, wat wil je dan nog meer, hè? Ja, Op dit moment misschien? Ja, ja, zeker. Ik heb drie finales gehaald. Het is niet veel mensen dat dat had gedaan, dus het is, het is goed. We hoorden zojuist ook Marlou van Rijn, hè, die bij de Paralympics ook in atletiek heeft uitgeblonken. Is er een soort connectie tussen jullie? Ja, ik weet het niet, maar ja, ik, ik, ik, het is ja, gewoon atletiek. Het is... Um, hier, ja, ieder, alle, alle atleten trainen hard en alles. En het is die andere en die andere, het is een individuele sport. Het is niet zoals die vier keer onder. ja, het moet gewoon ja. Als je die passie hebt, als je het echt wil, dan gaat het wel. Het komt goed. En ze had het toch gedaan. Ja, precies. Er is ook discussie, hè, omdat zij op die Blades loopt. Uh, dan wordt er gezegd, ja, kan je daarmee nou wel of niet meedoen aan de echte Olympische Spelen? We hebben Pistorius natuurlijk gezien. Hoe zie jij die toekomst? Is het in de toekomst mogelijk om met die Blades ook op de Spelen te lopen? Ja, ik weet echt niet hoe het gaat. Maar ja, ik denk daarom hebben ze ja, gewoon Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Dus misschien gaat het gewoon zo blijven, maar... We weten het niet. Ik zit niet in het bestuur en ja, we gaan gewoon kijken hoe het komt. Ja, precies. Uh, het was het gala waar jij dan weliswaar niet met zo'n award thuiskomt... maar in ieder geval er werd uitgelicht als de man die altijd blij is. Maar wie is nou jouw echte held van 2012? Echte held van 2012. Ja, voor mij echt wat al die Paralympische atleten hebben gedaan... voor mij allemaal zijn mijn helden. Want Paralympische helden? Al die, ja, alle Paralympische atleten. Want wat ze doen is, is gewoon niet normaal... En en voor mij is het heel mooi, heel gaaf. Heel veel kippenvel en alles. En ja, al die sporten. Al die andere sporten ook. Epke, Ranomi, iedereen. Allemaal blij hier vandaag, hè? Ja, allemaal blij. Dat is, dat is mooi. Ik Dank je wel. Sjurandi Martina. Ja, en Sjurandi noemde als laatste Epke en Ranomi. Die zijn nu aangeschoven. Maurits Hendrik zit er ook. Ja, het is een koninklijke tafel waar ik bijna van wil weglopen... want ik pas hier niet. Uh, hallo. Um, eerst maar even wat mooie woorden terug misschien... Wat een boegbeeld is Turendi ook, hè? Zeker weten. Uh, iedereen vindt uh, Turendi geweldig. Iedereen houdt van Turendi. En uh, ik denk dat hij zeker een voorbeeld is voor de jeugd en voor uh, gewoon Nederland. Uh, om blij te zijn en heel positief in het leven te staan. Ja, Epka, hij was een paar jaar geleden nog van de Antillen. Hij is ja. nu ontzettend Nederlander, hè? Ja, dat was hij al, maar... Ja, dat willen wij wel heel graag. Ja, ja. Ik, ja, ik vind echt een, een topper. Uh, goos. Uh, ja, iedereen is, uh, voelt zich op zijn gemak bij hem, denk ik. En dat ja. uh, is uh, ja, iemand die uh, graag in je team wil hebben. Ja. Jullie hebben het beeld hier staan. Uh, jullie hadden hem allebei vorig jaar ook al. Ik kan me zo voorstellen, Ranomi, dat deze in zekere zin wel heel anders is. Omdat je nu het allerhoogste hebt gewonnen. Klopt. Um, vergeleken met vorig jaar, wat ook een hele eer was... Um, ja, toen keken we eigenlijk vooruit naar de Spelen. Het, het, ja, de belangrijkste wedstrijd moest nog komen. En nu kunnen we terugkijken op een uh, geslaagd uh, seizoen en uh, geslaagde Olympische cyclus eigenlijk. Dus dat geeft uh, deze, deze prijs eigenlijk net wat meer glans dan, uh, dan vorig. jaar. Als je nu terugkijkt op die uitreiking van vorig jaar, wat, wat dacht je toen eigenlijk, toen je hem kreeg? Want je kreeg hem toen geloof ik voor zilver en brons op het WK, hè? Klopt. En uh, ja, daar ben je natuurlijk heel erg verreerd en heel erg blij. Uh, maar dit jaar, ja, dit jaar was eigenlijk heel anders. Dan, dan ga je toch echt terugkijken in plaats van vooruitkijken. En um, ja, dan kijk je gewoon heel erg tevreden terug op een goed jaar. Ja, en Hebke, jij kreeg hem vorig jaar voor een Europese titel. En ook nog zilver op een EK. Um, is hij ja, dit jaar... Um, ik, ik geloof dat heel Nederland tegen jou had gezegd... al dat je deze prijs er nog even bij zou krijgen. Uh, geeft dat nog een heel apart gevoel als je dan hier vanavond zit? Want dat moet dan wel gebeuren dan, hè? Ja, want mensen kunnen het wel zeggen. Maar dat, ja, dat, dat zegt uiteindelijk ook niet zoveel. Uh, vandaag... Uh, ...moet de, de stemming gemaakt worden. En zo stond ik er vooral vandaag ook in. Want uh, het kan, uh, kan alle kanten op. Uh, maar ja, het is inderdaad wat Renan uh, nou ook zegt. Uh, het mooiste... ...is om uh, zo'n prijs in de Olympische Jaar te winnen. En, uh, ja, ik hoop dat heel erg graag. Ja, en, en, kan, je, kan je uitleggen hoe je dat dan hoopt? Want het is, je hebt natuurlijk de prestatie al geleverd... Ja. ...en je kan eigenlijk niks meer doen. Dus gewoon afwachten. Je wordt ook de appelen met peren vergelijken. Je wordt vergeleken met een server en een schaatsen. Ja. Ja, hoe sta je daarin? Ja ont Ontzettend moeilijk. En, uh, ja, ik vond uh, die, uh, de wijze waarop Dorian uh, Olympisch Kampioen is geworden... Uh, ...heel uniek en uh, heel overtuigend. En uh, ja, zo, zo sta je dan ook, uh, ook wel erin. Uh, op het eind wordt het, wordt het wel spannend. Maar uh, eigenlijk gedurende de dag, ja, wat, wat er ook gebeurt... Uh, uh, ja, maakt maak uiteindelijk niet veel uit. Je bent olympisch kampioen, maar het is wel, als het al gebeurt, moet ik zeggen, dat is wel heel erg mooi. Ja, uh, jouw coach heeft ook gewonnen. Ja. Die staat hier ergens anders in de zaal. Edwin, jij bent bij hem, hè? Ja, ik heb hem bij me. Daniel Knibbeler is de coach van uh, Epke Zonderland. Daniel, wat me opviel, uh, veel eer over en weer, hè, tussen Epke en jou vanavond. Ja, nou, dat is denk ik een blijk van de, van de relatie die we wij, die wij hebben opgebouwd van de af, afgelopen jaren. Wederzijds respect. Want hoe moet je dat zien in een turner? Hoe is zo'n relatie tussen een trainer en een, en een turner? Nou ja, een ja, tur, turner is heel uh, arbeidsintensief. Dus je ziet elkaar uh, minstens tien trainingen per week. En dan uh, tijdens toernooien uh, eigenlijk de hele dagen door. Dus... Uh, je komt elkaar nog wel eens tegen. Ja. Ja, je zit op elkaars lip, maar wat doe jij dan concreet? Uh, hoeveel heb je, ja, hoe groot is zeg maar jouw aandeel in dit succes van Epke? Nou, dat is natuurlijk maar... een beetje moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar... Ja, dat ja, nou, nou, is, is wel duidelijk. Mijn rol is uh, uh, om, uh, om het hele begeleidingsteam uh, om hem heen uh, aan te sturen. En daarnaast uh, samen met Epke... Uh, uh, ...eigenlijk de, de, de, planningen, de planningen maken, maken. En, dat, uh, en dat moet ik uh, zorgen dat het uh, uitgevoerd kan worden. Maar Epke zit dag in dag uit natuurlijk in die trainingshal. Hij hangt aan die rekstok. Wat doe jij dan concreet met hem? Is het steeds terugkijken? Laat jij je technische oog daar dan steeds op vallen? Uh, onder andere, ik uh, verzorg in ieder geval de technische feed, feedback ook. En dat uh, kan of uh, zijn door, door wat ik gewoon zie en uh, wat ik ervan vind. Uh, maar we hebben ook heel veel... Uh, videofeedback gebruikt. Dus dan uh, uh, kan hij ook zelf het plaatje zien... Uh, wat, uh, wat bij zijn gevoel hoort, zeg maar. Ebke zei zelf dat hij een aantal jaren geleden... zich niet had kunnen voorstellen... dat jij zo'n grote en uh, uh, belangrijke trainer voor hem zou worden. Uh, heb je zelf ook het idee dat je enorm gegroeid bent eigenlijk de afgelopen jaren? Uh, ja, ik denk, ik, denk, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat het uh, haast noodgedwongen was... Uh, gezien de situatie die toen, toen de tijd in Heerenveen stond. Uh, en daar ben ik gewoon uh, voor de volle 100% ingedoken. Ge, en ik denk dat dat goed, uh, goed uitgepakt is. Ja, met die Jaap Eden, dus als resultaat. En uh, ja, jij staat uiteindelijk liever in de, hal, in, uh, de trainingshal dan op het podium. Hè? Zeker weten. Gefeliciteerd. Ja Maurits Hendricks, jij weet als geen ander wat een coach toevoegt aan een ploeg of aan een individuele sporter om tot een topprestatie te komen. Wat zegt het nou dat de Nederlandse sporters de coach van Epke hebben gekozen tot coach van het jaar? Want dat lijkt me nou het allermoeilijkst. Wie moet er nou coach van het jaar worden na nou, al uh, dat goud? Uh, heel belangrijk is daar natuurlijk in de stem van de andere bondscoaches. Dat vind ik ook het mooie aan ons systeem. Hè? Epke en Renomi die zijn uh, voor een groot gedeelte gekozen door hun uh, collega-sporters. En de coaches uh, worden gekozen door uh, alle bondscoaches in Nederland die een ja. stem hebben. Ja, dat, dat betekent dat je... Je, je krijgt niet alleen een, een signaal van sporters... maar ook van je collega's. En dat zijn toch wel mensen die, die weten waar het over gaat... Wat de, wat de moeilijke kant is van coachen... wat erbij komt kijken. En uh, als die dan uh, zo'n stem uitbrengen... ja, dat staat wel ergens voor. ja En toen dacht jij heel eventjes aan dat is jammer voor Jacco. Tuurlijk, maar... ja, um, ja ik, uh, ik weet hoe Jacco erin staat... en ik weet hoe ik er zelf in sta. En kijk, als Marjan had gewonnen... had ik het ook... Uh, Helemaal niet erg gevonden. Maar je zei het is... in je nog speciaal bij, hè? Ja, maar dat, ja, ik vind dat... Jacques uh, mijn, was natuurlijk mijn coach. En uh, ik vind hem de beste coach. Net zoals elke zijn coach de beste coach vindt, hopelijk. En natuurlijk uh, vind ik het jammer. Maar iedereen uh, verdient het. Iedereen die genomineerd is en... Uh, ja, de, de, de coaches hebben het bepaald. Ja, is Jacco Verrader eigenlijk als coach iemand die in aanmerking kan komen voor de Fanny Schoen Award? Zeg maar wat, volgend jaar? De Oeuvre Award? Of moet je daar sporter voor zijn? Nee, daar, daar moet je sporter voor okay. zijn. Oké. Ja. Nou, misschien uh, nog, nog een andere in het leven roepen nou dan? ja, dan. dat zou wel zou ja. maar kunnen. Dat is natuurlijk, uh, um, ja, Jacco heeft uh, uh, van NL Coach een, uh, een, ook een soort Oeuvre prijs gekregen uh, als coach van Decennium. Uh, dus hij wordt natuurlijk in Nederland terecht uh, uh, yeah, uh, uh, zeer geëerd. Ja, zeker. Tien keer goud al geloof ik, hè? Ja. Toch? Ja. ja ongelooflijk. Eppke uh, en jullie hebben allebei goud gewonnen in een, in een mondiaal echt grote sport. Betekent dat dan ook dat je sinds die gouden medaille de hele wereld over bent gegaan? App komt bij jou te beginnen. Aan welke landen heb jij interviews moeten geven? Ik zag je bij uh... de Belgische televisie bij het sportgala aan prijs uitreiken. En, ja. en wat is er nog meer gebeurd in het buitenland? Uh, nou eigenlijk uh, vrij snel na uh, de Olympische Spelen uh, uh, Chinese televisie. Uh, die kwam uh, direct uh, de volgende dag. En, uh, en een interview bij de BBC. Dus dat waren wel uh, ja, bijzondere landen. Ja, en krijg je aanvragen dan ook uit de rest van de wereld? Of maak ik het dan groter dan het is? Nou, er, zijn, uh, er was een aanvraag van, uh, uit Mexico om uh, daar met een soort van uh, show mee te doen. Dus dat was wel van aan de andere kant van de wereld. Maar, heb je het niet gedaan? Uh, nee, heb ik niet gedaan. <laughs> nee. Omdat het te ver weg was? Of om... Ja, dat, is inderdaad, uh, dat, dat kost dan uh, heel, veel, uh, heel veel tijd. Het uh, is hartstikke leuk uh, dat ik die uitnodiging kreeg. Maar uh, in de praktijk uh, wel erg moeilijk. Ja, hoe zit het bij jou, dan, Naomi Want de meeste landen richten zich op de medailles die ze zelf winnen. Hè? Maar jij wint dan wel het koninginnen bij het zwemmen. Betekent dat dan dat als je het bad uitkomt dat de hele wereld iets van je wil? Nou ja, ja, zo kun je het wel zeggen. Uh, inderdaad ook uh, bijvoorbeeld uh, Zweden of Duitsland of Engeland, de landen waar mijn uh, concurrenten zwemmen, um, ja, die tonen wel belangstelling. En eigenlijk um, sinds Londen uh, komt er vanuit Brazilië ook wel veel aanvragen uh, richting Rio natuurlijk. En, um, dat is altijd heel positief. En al die aanvragen, hoe, hoe, hoe gaat dat? Kan ik me voor, komt er dan een manager elke dag op je af die zegt... nou, ik heb nu weer dit lijstje en uh, dit ligt er voor je klaar? Wat wil je nou, allemaal? Ja, zo ongeveer wel. Uh, klinkt heel raar en dat had ik uh, tien jaar geleden ook heel stom gevonden. Maar um, ja, je moet keuzes maken. Je kunt niet alles doen. En zeker nu ik weer uh, in training ben, uh, kun je niet overal ja op zeggen. Dan uh, moet je heel bewust kiezen. Dus ja, soms moet je mensen teleurstellen. Maar... Uiteindelijk ja, doe je het voor het zwemmen, doe je het voor de gouden plakken. En uh, als je overal ja op zegt, dan uh, ga ik geen gouden plakken meer winnen. Wat zou jij ze aanraden, Maurits? Want ze worden overladen met verzoeken. Ja. Dat zal wel afnemen misschien ja. in de loop van de komende maanden, maar ze kunnen nu uit alles kiezen. Nou, het, het, het, het fijn van Renomi en Epke is dat, dat die kunnen heel veel zelf beslissen. Uh, staan goed met hun voeten op de grond en uh, maken denk ik heel veel afwegingen zelf. Uh, het lastige is natuurlijk dat het, het mooie van Olympische sport is dat uh, ja, al die sporters zijn enorm bereikbaar. Dat is natuurlijk het grote verschil met, met, met bijvoorbeeld het, het voetballen. En uh, tegelijkertijd hebben zij wel hun tijd nodig om dan ook die prestaties uh, te kunnen leveren. En ja. dan komt er een manager tussen of, of wat dan ook. Dat is eigenlijk wat je soms niet wil, maar wat in hun geval soms echt wel nodig is. Ja. Maar nu kan het wel even, toch? Na de Spelen kan je dat soort dingen doen. Uh, jij stond voor week. Niet. Sorry? Tuurlijk niet. Nee? Nee, dat, is gewoon, dat gaat fulltime door. Als, als Epke of Ranomi straks weer uh, dat niveau willen bereiken, dan kan je niet zeggen: ik stap er even een jaartje uit. Nee, ik heb het nog niet over een jaartje. Gewoon even die, die paar maanden na de Olympische Spelen. Heb er steun mee eens, want uh, ik krijg hier <laughs> geen bijval. Ja. Nee, nee, de, de baas spreekt. Ja. Uh, nee, maar. Nee, de eerste, eerste maand inderdaad, dan is, is het druk er wel even af. En dan, uh, dan is het niet zo dat je dan niet meer traint. Want je moet je trainingschema wel uh, bijhouden. Maar uh, ja, het is uh, in mijn geval ook zo dat ik, uh, dat ik me dit jaar en nu uh, veel uh, richt op mijn, uh, op mijn studie. Uh, dat is al een reden waarom uh, met mijn uh, tijd uh, al erg beperkt is. Uh, je trainjury wil je ook uh, blijven draaien, want dat gaat inderdaad wel al meteen door uh, uh, dit jaar. Uh, en uh, uiteindelijk, als je uh, ja, op een gegeven moment, ja, nu eigenlijk, is het gewoon uh, uh, dat je echt, uh, echt een harde keuze moet maken. Want op een gegeven moment, als je zo door blijft gaan. Dan, uh, ja, dan duurt het te lang. Dus ja. uh, nu is het echt het moment van oké... Okay, uh, de focus weer en uh, vooruitkijken naar uh, volgend jaar. En, uh... Ben je daar dan ook altijd mee bezig? Want ik mocht vorige week heel even bij jou kijken in Londen... toen je model stond voor je beeld. Soms moest je daar een kwartier met je armen omhoog staan... omdat ze iets moesten uh, bijschaven aan uh, de pop die al van jou was gemaakt. En ik zag jou toen soms ook gewoon... Ja, voor mij dan trainingsachtige bewegingen maken. Sta jij dan zelfs daar, zelfs op dat moment... als je eigenlijk niet aan het sporten bent te denken aan je fysiek? Ja, ja terwijl ik nu inderdaad uh, niet zo fanatiek aan het trainen ben uh, als anders. Maar toch ben je er dan uh, wel bewust van, uh, van. Wat doe je met je lichaam en uh, belast je het veel? En dan, nou ja, als je het dan kunt ontlasten op die manier, dan, dan doe je dat ook. Dus dat, je bent nog steeds, uh, ook al ben je inderdaad met iets, iets heel anders bezig... ben je uh, alsnog, uh, als topsporter aan het leven wel. Herken jij dat dan, Nomi? Want ik, ik, we, we kennen jou, uh, zelfs na je gouden medaille... als iemand die heel kritisch is op zichzelf... Die eigenlijk nog beter wil. Jij wilde ook na die gouden medaille op de 100 meter eigenlijk sneller gezwommen hebben dan je had gedaan. Uh, kan jij ontspannen? Ja, en dat uh, heb ik na de spelen ook gedaan. Uh, bij mij was het kwestie uh, van uh, juist weer inspanning uh, vertonen in plaats van uh, te veel ontspannen. Maar ja, de maanden van uh, feesten en uh, allerlei dingen doen die zijn over. En ik ben weer uh, fulltime aan het trainen. En wat is fulltime aan het trainen voor een Olympisch kampioene? Uh, twee of drie keer per dag, uh, zo'n 25 uur in de week. Is dat ongeveer wat jij ook doet, Ebke? Nee hoor, bij mij ligt het uh, anders. <laughs> nee, ik ben uh, nu uh, blij als ik elke dag uh, kan, één keer kan trainen. Uh, dat, dat, dat zijn dan zes keer in de week. Uh, dat is inderdaad uh, niet, uh, niks vergeleken met uh, de normale training. Dan ben je inderdaad tien keer per week uh, aan het trainen. Maar uh, ja, dat heeft te maken dus met, die, uh, met mijn studie waar ik uh, nu ga. Uh, graag op wil richten, want ik zit uh, met een zware uh, jaar om te combineren met mijn uh, sport. En ik heb voor gekozen om het juist het jaar na de Spelen te gaan doen, zodat dus ik daarna uh, weer de focus op uh, volledig op de sport kan, uh, kan leggen. Ja. Jij bent zo'n uh, sporter die uh, iets langer studeert dan mag, geloof ik. Hè? Hoeveel schuld heb je al? Eh, uh, ja, nou, er zit al wat, uh, wat schuld, maar ja, ja goed. Uh, dat maakt uiteindelijk helemaal niks uit. Als jij uh, zo succesvol kunt zijn in, in je sport, dan is het, uh, is het echt super. En dan, uh, ja, dan, uh, dat, dan is het inderdaad belangrijk dat je, de, dat je die keuze maakt. Dus uh, oké, okay, zet je je sport op nummer één of de studie op nummer één. Ja. En één ding moet goed gaan. Nou, en in het laatste geval is het met de sport... gaan. Ja. Ik, ik denk toch dat ik namens heel Nederland spreek... als ik in jullie beide gevallen, en iedereen die, die studeert als sporter... zeg, blijf alsjeblieft eerst nog even sporten. Maurits Hendricks, is dat niet eigenlijk belachelijk... dat hij nu een boete krijgt voor zijn studie? Ja, het is, het is jammer dat ons dat niet lukt in, in Nederland. om uh, Onze topsporters, waar we, waar we ja, met het hele land zo van genieten... om die niet uh, te helpen om het makkelijker uh, te combineren, studie en topsport. Uh, dat, dat zou fijn zijn als, uh, als een regering en als de politiek daarachter uh, zou willen Wat staan. Wat kan jij en daar bij... zelf aan doen? Nou, dat, dat doen we. Dat is constant uh, in Den Haag uh, dit uitleggen. En uh, het maken van uitzonderingen, dat, dat is moeilijk in Nederland. Hè. Dat, vind, dat vindt uh, Den Haag ook moeilijk. Um, en dat is wel wat we, wat we nodig hebben. Gelukkig komen we wel tot oplossingen. Hè. We mogen nu in ieder geval zoals het eruit ziet een fonds maken waarbij we Epke, Ranomi en, en alle andere geweldige sporters in Nederland uh, wel kunnen, kunnen gaan ondersteunen. Zodat ze en kunnen studeren en kunnen sporten. Ja. Ranomi, we zijn op de afterparty van het sportgala. Uh, heb jij zo nog verplichtingen of mag je nu een drankje doen? Want er ja. staan nogal wat mensen te wachten als ik zo om ons heen kijk. Ja. Moeten we ik, nog doorpraten wat jou betreft? Dat, nou, heel graag, <laughs> ja. ik, uh, ik vind dit wel heel erg fijn. En, ja. Um, ja, ik zei net ook al tegen Epke dat we volgens mij de komende uren nog niet uh, kunnen gaan dansen of um, feesten kunnen vieren. Maar is toch wel wat um, ja, mensen te woord moeten staan of op de foto moeten en uh, dat hoort er allemaal bij. Maar goed, heel graag en uh, ja, we hebben het er zelf naar gemaakt natuurlijk. <laughs> is dat moeilijk? Is dat soms moeilijk om dan de lach op het gezicht te blijven tonen om iedereen uh, vriendelijk een woordje te geven? Nou, kijken op zo'n avond als dit of, of, of na je gouden race, dan, dan is het niet moeilijk om te gaan lachen. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, als je al uh, 55 fotografen hebt gezien en uh, die willen allemaal 100 foto's maken. Dat onder duur wel een beetje, um, nou ja, ergens houdt het op. Ja. En ergens houdt hij uh, lach op en uh, is energie op. Maar dat, dat level dat, uh, dat, dat is niet zo snel bereikt. Tot slot voor jullie allebei. Wat is het gekste verzoek dat je hebt gehad sinds de Olympische Spelen? Heb je? Uh... Ja, er waren, uh, waren wat bijzondere verzoeken, maar de gekste misschien, uh, of meest opvallende nog wel, een uh, verzoek of ik uh, uh, op de verjaardag wou uh, komen ja. van, uh, van de, uh, de dochter van een, uh, van een man. Van dus, zomaar uh, iemand? Van, ja, die ik niet kende, dus dat vond ik wel een uh, bijzonder verzoek. Ja, maar ja, het is ook eigenlijk, ja, nou goed. Ja. Heb je het gedaan? Nee. Nee, nee, nee. Ja, dat, dat lukte niet. Nee. niet. Nee. Jij, ja, Ranoi? Um, Los van de huwelijksaanzoeken ja, die overal binnenstromen. Nou ja, kijk, dat valt ook uh, reuze mee. Maar um, nou ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Uh, voor de rest gebeuren er echt uh, inderdaad uh, ja, veel gekke dingen. Zoals uh, net dan uh, tien fotografen die ruzie met, met elkaar maken om de beste foto. Dat soort dingen. Dan, uh, ja, dat, dat maak je niet elke dag mee. Nee, het is ook wel een beetje verstoord soms, hè? Um, ja, dat, zijn, jou, dat zijn jouw woorden. Ja, <laughs> ja. Ja, jij mag ze ontkennen, of niet? Nee, kijk... Uh, ja, ik, ik snap dat iedereen natuurlijk de beste foto wil met, uh, met Epke en, uh, en mij misschien. Maar uh, nou ja, maak je is nergens voor nodig. Ja. Dank jullie wel dat jullie zo snel hier kwamen. Uh, nog even, dat wil ik dan toch nog even weten. Wat is het doel voor uh, Rio, Epke? Want jij wil uh, meer, hè? Je wil ook met de ploeg. Ja, ja klopt. Ik heb uh, ja, twee toestellen voor mezelf waar ik me op wil uh, op focussen. Dat is brug en rekstok. Maar uh, ja, er zijn er meer toestellen waar ik uh, mee bezig ga. En, en dat heeft te maken met het uh, team, met de hele ploeg. We willen graag als, uh, als team naar de Olympische Spelen. En, uh, ja, dat is een hele mooie ambitie. En, uh, ik denk dat we elkaar ook uh, heel ver kunnen brengen. Als we elkaar stimuleren dat we, uh, nou, dat we die uh, ambitie waar kunnen maken. Ja. En, zo. en jij Nomi? Want ik, ik hoor wel eens verhalen dat jij misschien ook andere slagen wil gaan doen. Is dat zo of blijft het vrije slag? Um, ik ga inderdaad komend seizoen uh, een beetje... Uh, variëren. Uh, de vlinder en de rugkrol doen, uh, 200 vrij doen. Maar ik denk dat de hoofdafstanden toch de 50 en 100 meter uh, vrij blijven. En nou, die variatie, is dat met een serieuze insteek om dat misschien ook dan richting de Spelen te doen? Ja, gewoon... dat, dat weet ik nog niet. Dat hangt wel een beetje af van de resultaten. En uh, op dit moment uh, ziet het er prima uit. Maar uh, er moet nog wel veel werk uh, verricht worden. Ik proef wel een stiekem honger naar misschien wel 3, 4, 5 afstanden in Rio. Nou, dat uh, zeker niet. Um, dat is inderdaad ook weer keuzes maken. En uh, daarom heb ik altijd heel bewust gekozen voor de 50 en de 100 vrij om daar alles op in te zetten. Um, ja, andere afstanden, dat hangt gewoon af van de, van de resultaten en uh, van hoe het de komende periodes gaat. Ja. Dank jullie wel allebei. Uh, succes, sterkte met alle andere media. Dank je wel. En uh, neem er een drankje op. Doe. We. En Mauders, ik kom als je het goed vindt zometeen nog even bij jou over de winterspelen. Want die komen er ook alweer snel aan. We gaan eerst even naar het voetbal. Dag, naar mee. Hoe liep het af met de Rijnsburgse Boys en PSV? Nou, het heeft lang 4-0 gestaan Henry en daar is het ook bij gebleven voor PSV. Dat wel probeerde om bijvoorbeeld Depay nog te laten scoren, Locadia te laten scoren. Zijn ook wel momenten geweest voor PSV in de tweede helft. Om er nog wat doelpunten bij te prikken. Maar het blijft dus bij de goals van Mano Leff al heel snel. De 1-0 na 4 minuten, na 22 minuten. Matafs na 26 minuten. Nog een keer Matafs en Strootman na 64 minuten. Met een bal die hij eenvoudig kon binnenschuiven. Die blessure waar ik het over had, die zal niks voorstellen. Gelukkig voor de speler van het Nederlands zelf, de aanvoerder van PSV. Dit is. Een routineklusje geweest voor PSV. Het is jammer voor het thuispubliek dat er niet een goal is bijgegaan. Er was een penalty. Die had er natuurlijk gewoon in moeten. Dan was het toch voor die 6000 mensen hier denk ik een onvergetelijke avond geweest. En iedereen gaat zich nu weer richten op de competitie in de topklasse. PSV speelt nog één keer tegen NAC uit. En daar wordt het dan opnieuw gewogen. En als je nog een keer op mijn verjaardag wil komen, hoewel je mij kent, dan ben je van harte welkom. Maurits Hendricks, als je me nog verstaat, want het is, een, uh, het is voor ons een behoorlijke herrie, volgens mij voor thuis gezellig om te horen. Ik zag je net vol trots kijken naar uh, Epke en Ranomi. Jij moet eigenlijk het versieren alweer hebben op de Winterspelen, hè? want over een dik jaar is dat alweer. Um, als ik me niet vergis, ook een primeur dat degene die chef de mission is van de zomerspelen, dat ook bij de Winterspelen gaat doen. Hè? Dat, zou, dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk ja. niet ja. um, waarom, waarom is die keuze gemaakt? Nou ja, er is een langere tijd geleden al ingezet op uh, het, uh, het efficiënt houden, het, uh, de lijnen kort houden. We hebben één iemand in Nederland uh, die, uh, die die job uitvoert. Uh, uh, ja, dat doen we met ons team en ik mag daar leiding aan geven. Ja. Heel veel succes daarbij. En uh, daarover spreken we elkaar misschien over een jaar wel, want er zit nog een sportgala tussen. Hè? Ongetwijfeld. Ja. Uh, inmiddels uh, er gebeurt er natuurlijk al heel veel. Allerlei, ja. WK-schaatsen, het zit er allemaal aan Ja, ja precies, Monis Hendricks, dankjewel. Uh, ja, de volgende gasten zitten hier alweer aan tafel. We schakelen eerst nog even naar uh, Edwin. Want Edwin, jij hebt een sportgrootheid naast je volgens een mij. Een sportgrootheid inderdaad en dan op uh, zwemgebied. Dat is uh, Pieter van de Hogeband. Die staat hier uh, met een uh, goudgele rakker in de hand, Pieter. Uh, ja, was het toch ook een beetje een zwemfeestje vandaag? Ja, zeker. Wij, vroeger in Brabant, ik weet niet of we in al andere provincies zwemmen. Dat betekent dat je heel langzaam gaat dansen. Dus uh, ja, er komt absoluut wat er heel veel gezwommen hier. Ja. Ja, um, Ranomi, de sportvrouw van het jaar, voor de tweede keer alweer. Hè? Uh, ja, natuurlijk de koningin als het gaat om het zwemmen in, uh, in Londen. Als jij naar haar keek daar in Londen, deed ze een beetje denken aan uh, jou en je Gloriedagen? Uh, poepoe, dat is uh, een lekkere vraag. Dankjewel. Uh, Alsjeblieft. <laughs> nee, nou niet, niet echt. Hè. Het is uh, ja, tuurlijk. Hondenvrij uh, heeft ze gewonnen. Uh, maar... Nee, daar was ik niet mee bezig. Ik was gewoon aan het genieten van haar race, hoe ze dat deed. Maar nu ik die beelden weer rustig terug zag, had wel een slechte finish, hoor. Ha, ah, daar is de kritische zwemvolger hè? Nee, maar ik weet, die meid was zo ontzettend goed. En ze heeft een uh, fantastische coach, die ook uh, haar ploeggenoot Marleen uit op, op het podium heeft uh, gekregen. Maar helaas kreeg hij deze avond niet uh, de erkenning daarvoor. Steekt dat een beetje? Ja, steekt... Uh, dat, uh, dat is uh, uh, niet zo, maar... De beste man heeft op vijf Olympische Spelen medailles gewonnen met verschillende zwemmers. Uh, drie daarvan, Inge de Bruin, ik en Renomi hebben ook nog Olympisch goud gewonnen. Hij heeft met twee zwemsters op het podium gestaan. Hij had een groot aantal in de Zilvermedaille op de Estafette. Dit was de laatste keer, want hij is dan gestopt door de technisch directeur. Het had de sportwereld wel gesierd om deze man die prijs te geven. En dan hebben we het inderdaad over Jacques, over Haren. Als we even mag terugkoppelen naar Ranomi. Ja, ik trok de vergelijking omdat ik haar zo bezig heb gezien de afgelopen jaren. Die focus die ze had, alles voor dat ene doel. Dat is wat jij ook wel had, hè? Uh, ja, dat klopt. <laughs> nee, maar weet je, ik vond het ook gewoon heel erg leuk om met haar daarover te praten. En op weg naar die Spelen maakte zij de juiste keuzes. En hoe ze dat deed, als dat, uh, ze won die estafette uh, medaille in Beijing, was ze Olympische kampioen. En vanaf dat moment heeft ze altijd heel eerlijk geroepen, ik wil in Londen de, de, de, de, op, het, op het belangrijkste onderdeel 100 Olympisch goud winnen. Dat noemen ze haast on-Nederlands, toch? Nou ja, denk ik denk niet. Ik denk dat wij in Nederland heel veel ambitieuze mensen hebben die dat echt wel kunnen. En ik, uh, ik hou niet van die term. <laughs> nee, precies. Maar het vervolgens waarmaken is dan natuurlijk de kunst. En dat deed ze. Dat is het knappe natuurlijk. Ja, ah, dat is ja, een ijskoude, uh, coole kikker. Die dat, uh, maar dat is ook weer, nogmaals, de verdienste van Jacques Verharen. Die haar heeft geholpen de verantwoordelijkheid te nemen. Ze is een hele uh, goede volwassen sportvrouw geworden onder zijn leiding. Ja, en die meid uh, heeft, het, uh, heeft het helemaal waargemaakt. En ik vond het heel erg mooi dat ze nou weer daar die erkenning voor kreeg. Jij bent doorgaans niet zo'n groot voorstander van dit soort gala's. Hè? Maar kon je met deze uitslagen vandaag leven, afgezien over Chaco? Nou ja, weet je, de uitslagen interesseren me eigenlijk helemaal niet zo. Ik vind het een mooi uh, moment om uh, de sport en de sporters te eren. Uh, odes te brengen en, uh, en trots te zijn. En, uh, en, en daar is de avond niet helemaal in geslaagd. Het is al, uh, en ik vind het ook gewoon heel persoonlijk jammer dat het Koningshuis zo werd afgezeken. Omdat het, als er nou mensen zijn die betrokken zijn in de, de sport, zijn zij het wel. En dat vond ik een beetje ongepast. Maar ik denk dat van 75% van de, van de avond vond ik het wel oké. Okay. Dankjewel, Pieter van Oogwand. Die nog even stevig kritisch was op het gala, dat kunnen ze in hun zak steken. Maar... Pieter van der Hoogemand was dat. Ankie van Grunsveld, goedenavond. goedenavond. Dorian van Rijsselbergen, goedenavond. Ik goedenavond. zit hier zomaar aan tafel met de vrouw die het record aantal medailles heeft gewonnen. Wat betreft Nederlandse sporters. Negen was het, geloof ik, hè Ankie. Ja, en de klopt. negende was de bronzen medaille van deze zomer. En Dorian van Rijsselbergen, die uh, ja, toezag dat Epke Zonderland de sportman van het jaar werd. Maar toch ook gewoon heel erg hartstikke goud heeft gewonnen. Ook op een fantastische manier. Uh, Ankie, om even met jou te beginnen. Jij won vandaag de Fanny Blanke Schoen Award. En ik vroeg mij af toen ik jou op zag lopen. Had jij enig idee? Nee, het enige was dat uh, Chef zei... Uh, chef wilde eerst niet naar het gala. En ik eigenlijk wel, want ik vond het wel gezellig. En uh, ja, toen zeiden, hij, ja, we moeten toch. Want uh, ze hebben gezegd, we moeten gaan. Maar toen dacht ik nog dat er voor hem misschien iets was. Ik had niet echt over nagedacht. En die Fanny Blankers-Koen is natuurlijk super gaaf, Maar uh, ik had er niet over nagedacht. Ja, want het is maar een rijtje, Anton Gezink. Um, Arts Schenk, Johan Cruijff, Nico Riens. Ik noem er zomaar een paar van de tien die jou voorgingen. Inge de Bruin, Pieter van der Hogeband. Edwin van der Sar die hem aan je uitreikte. En dat dan op het gala. Dat jij, worden met Pieter van der Hogeband. toch weer kritisch op het gala. Waar jij ook kritisch op bent geweest, hè, meerdere malen. En je hebt het zelfs een keer geboycott. Nou, nah, ik heb niet echt gebuikeld. Ik was gewoon zat om, uh, als je paardensporter bent, om dan door de komiek tijdens het gala onderuit gehaald te worden. dacht ja. ik, dat is niet helemaal wat wij verdienen als paardensporter. Maar je, je bent een keer weggebleven, toch, toen je genomineerd ja. was? Ja, maar het was niet eens vanwege mezelf. Toen had uh, Marianne Timmer Olympisch goud. Ja. en die was niet genomineerd. vond ik zo krom, dacht ik, ja, dan nomineer je vier mensen. Dat is dit keer wel gegaan. Ik heb het een beetje los moeten laten intussen, want het blijft natuurlijk toch appels met peren vergelijken. En ja. ik snap ook heel goed wat Pieter net zegt. Maar uh, ja, het gaat er eigenlijk om, ook niet om. Uh, al die mensen wat hier zijn, zijn gewoon topsporters. En uh, ja, welk is dan de beste, daar gaat het helemaal ja, niet om. Ja, nou Dorian, misschien kan jij op een bepaalde manier meevoelen. Want nou ja, ten eerste laat ik maar gewoon heel simpel vragen. Snap jij dat iedereen voor Epke kiest? Ja, zeker weten. Ik had zelf ook voor uh, Epke gekozen. Uh, Moment Supreme is gewoon uh, zoveel duidelijker bij hem dan bij, uh, ja, bij mij, bijvoorbeeld. En uh, ja, daardoor blijft het veel meer bij ook bij uh, verschillende mensen. Ja, maar heb je dan ook gewoon pech dat het, dat het een sport is? Uh, die dat dan misschien bepaalt. Want Epke doet dat in 40 seconden. Met iets wat in 40 seconden heel spectaculair is. Jij doet misschien wel iets wat net zo spectaculair is, maar bij jou gaat het over 10 races. Maar ja. ja, in jouw geval acht, tot had je het al beslist. Maar... <laughs> ja, inderdaad, het is, er is niet een, een, een kort moment waar alle emoties, alle spanning. Uh, bijeenkomen en het is uh, ja, veel, veel langer dan ik heb het niet spannend genoeg voor mezelf gemaakt uh, om dat ja te doen. je had in de laatste seconden pas moeten winnen ja, ja. ja. ja. De volgende een, keer ja, met een fantastische inhaalmanoeuvre. Zoiets, ja. Um, uh, Ankie, um, nog even terugkomend op die procedure dan. Want jij had dat was geloof ik een jaar of drie geleden hè, toen je uh, uh, dus niet kwam. Is die procedure mede daardoor nu verbeterd? Want om even uit te leggen, want veel mensen weten dat misschien niet. Destijds was het zo dat de sporters live in de zaal na het zien van de voorstelfilmpjes hun keuze maakten. Nu is het zo dat een vakjury voor de helft stemt voordat het gala begint. En dat de sporters de andere helft bepalen ook voordat het gala begint. Is dat iets... Wat dan bij jou naar tevredenheid is? Ja, ik denk wel dat het absoluut beter is. Ik uh, ben ook blij dat ik de discussie heb kunnen uitlokken. Uh, dat er ook een ander manier omgegaan wordt. En uh, dat is we niet dat ik tegen ben. Maar uh, ja, het moet wel voor iedereen zo eerlijk en zo optimaal mogelijk zijn. En uh, ja, ik denk dat het in ieder geval altijd... Het is net als bij uh, een jury sport. Het blijft altijd een beetje subjectief. Ja. Dus, uh, maar goed. Uh, als we maar proberen het beste ervan te maken. Een van de mooiste momenten van vanavond was toen Mathilde Santing... Wonderful life zong. En jij met je man Chef in beeld zat en jullie het allebei niet droog hielden Waar dacht jij vooral aan tijdens die paar minuten? Ja, ik was vooral, uh, ja, ik ben gewoon heel trots als ik dan, uh, nou, dat was natuurlijk een fantastisch nummer. Heel goed gezongen. Oh, wow. Dus daar krijg je het al, uh, ja, daar krijg je het al warm normal. van. Ja, dat was echt geweldig en dan oké okay, de beelden van mijn paarden erbij ja dan ben ik gewoon super trots dat Bonfaar nog uh, 30 jaar oud ongeveer bij mij in de wei staat en uh, ja als ik die dan weer zie dan uh, ja dan word ik gewoon warm van binnen. En dan Salinero, ja, dat is gewoon uh, parensentiment. van... Uh, ja, dat, uh, dat is ook het mooie van, uh, van het werken met paarden. Het brengt uh, gewoon emotie los. En ja, uh, yeah, het hele jaar natuurlijk al gehuild, dus dat kan vanavond nog wel een ja, keer. Wanneer was jij voor het eerst op de Olympische Spelen? Was dat 1992? Of, of wanneer, nog eerder? Wanneer was jij voor het eerst op de Olympische Spelen? Ik was in 1988, de eerste keer in uh, Seoul. Uh, was je Ja, ja daar ja, ja, heb je, door, ja, dan heb je. <laughs> Maar uh, ja, dat was uh, helemaal niet goed. En uh, 92 won ik de eerste medaille. Ja, 1988. Hoe oud was jij toen, Dorian? Uh, nul. <laughs> ja, dat dacht dat ik al. Was dat Mijn... niet toevallig ja. jouw geboortejaar? Ja, ja inderdaad. Ja, dus, uh... oh, ja prachtig. Ja. Toen zei jij net, Ankie... Want een oeuvre is toch eigenlijk vaak voor mensen die gestopt zijn. Uh, jij zei hardop... Nou weet ik eigenlijk niet zo goed meer of ik nou moet stoppen of ja. nog mag, mag doorgaan. Maar vertel ja. eens, want, want jouw sport is natuurlijk... Uh, dat is een groot voordeel van jouw sport. Dat je uh, veel langer door kan dan veel andere sporters. Ik geloof dat er zelfs een, een paardensportman uh, meedeed van in de 70 op ja, de Olympische ja, Spelen. Ja. Uh, wat is bij jou het plan? Ga je wachten op een, misschien weer goed paard voor de medailles? Of... Nou, ik heb een uh, goed paard op stal staan. Uh, wat ik eigenlijk in uh, Londen had willen starten, dat is Upido. Dat is een absoluut, absoluut een goed paard. Alleen uh, ja, die heeft momenteel gewoon te vaak last van blessures. En ik komt daar niet vol aan trainen. Dus ja, het ligt eigenlijk aan hem af. En uh, als, uh, ja, uh, ik kan dus niet echt een plan maken omdat ik afhankelijk ben van mijn paard op het moment. En uh, ja, goed, ik vind het ook wel goed zo. Als het wel gaat, dan is, gaat het wel. En is het niet meer zo, dan is het niet meer zo. Dat is fijn als je mijn leeftijd bereikt hebt. Dan, uh, dan heb je een andere motivatie. Ja, heb je niet honger naar nog meer medailles? De nee, team, maar de dat had ik voor Londen ook al niet. Getal, nee, nee, ik heb eigenlijk nooit honger naar medailles gehad. Maar wel uh, honger naar goed... Uh, nou, goed presteren. Dat uh, gewoon het, het beste uit jezelf halen, een beetje afzien. Uh, ja, gewoon, dat vind ik gewoon lekker. Ja. Uh, Dorian, uh, jij bent dan weer een man die kan verschillende sporten aan. Je was alvast in training geraakt voor het kitesurfen. Ben je nog steeds zo boos? Nee, helemaal niet. En Ik ben nooit echt boos geweest, maar het is gewoon meer een beetje teleurstelling in wat, uh, wat de hogere mannen allemaal beslissen voor ons. Ja. En uh, niet altijd in belang van de, van de atleet. Dus uh, op die fiets uh, ja, was ik er niet helemaal tevreden mee. Voor thuis misschien, uh, jij ja, was de windsurfer, dat ben je nu weer. Omdat het kitesurfen, dat zou olympisch worden in plaats van windsurfen. En dat is zo'n beetje teruggedraaid. Maar wat is de status daar nu eigenlijk precies van? Het windsurfen blijft? Ja, windsurfen blijft en kitesurfen wordt niet olympisch. En bij de volgende spelen, dus sowieso in Brazilië wordt het niet olympisch. Maar bij de spelen daarna wordt het volgens mij ook nog niet olympisch. Dus het zal, uh, ja windsurfen is voor twee jaar in ieder geval aangesteld. Word je daar niet een beetje moe van? Omdat je een sport doet die moet vechten voor zijn olympische plekje? Ja, nou ja, het houdt ook wel een beetje spannend. Nee, het is, het is heel erg jammer. en Het is een, een olympisch waardige sport. Maar uh, ja, het, zo gaan die dingen. En daar kan je proberen tegen te gaan werken. Maar dat kost een hele hoop uh, energie en kracht. En uh, ja, daar schiet, schiet je niks meer op. Nee. Nou, je hebt dus even aan het kitesurfen geroken. Ja. Wat vond je er eigenlijk van? Ja, ik vond het een hartstikke leuke sport. Ik had, uh, ja, ik had er eigenlijk ook wel zin in. Alles ging uh, de goede kant op. En uh, ja, ik, ik had echt plezier in de sport. Dus uh, het zag er niet verkeerd uit. Nee. Ankie, jij mag volgend jaar dan, neem ik aan, die Fanny Blanke schoenen Award uitreiken. Dit is misschien wel de moeilijkste vraag die ik stel vanavond. Maar heb je al iemand in je hoofd die jij daarvoor de aanmerking zou willen laten komen? Uh, moet ik nu volgend jaar nadenken. Ik ja. uh, leef echt bij de dag. Dus ik ga eerst even van de mijnen genieten. En dan uh, ga ik tegen die tijd tot zover is volgend jaar nadenken. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik heel goed. Is belangrijk eigenlijk voor de paardensport wat, wat toch... Ja, wel, veel, wel vaak als een buitenbeentje wordt gezien binnen de sportwereld dat daar nu ook eens een keer die grote prijs aan is uitgereikt. Ja, ik denk wel dat het, uh, dat het goed is. Ik, uh, ja, ik hoop dat mensen ook beseffen dat het uh, ja, uh, niet uit welke sport dat je doet. Wij, uh, wij trainen allemaal heel hard en uh, we moeten er allemaal uh, 300% voor gaan. En, uh, nou, dat doe ik ook al een hele lange tijd. En, uh, ik hoop dat mensen dat, uh, dat zich realiseren. Dat is hetzelfde als dat je met windsurfen ook gewoon je inspant... en niet lekker een beetje op het strand ligt en zo, hè Dorian? Ja, met dat uh, buiten kijken naar de paardensport <laughs> en hoe jij je de afgelopen ja. tijd hebt gepresteerd van dat het Ja, is. Nou, maar goed, elke sport uh, ja, is knap, vind ik. En ieder zijn eigen ding. en uh, ja, Ik ben blij dat ik het zo lang vol heb kunnen houden. Als ik dan wel door Dorian geboren was toen ik mijn eerste Olympiade erin voelde. Ik me wel een fractie oud. Maar oké. Okay. Hoe lang kan jij door eigenlijk, Dorian? Nou, ik, als ik wil kan ik nog wel twee spelen door. Als, het, uh, als ik goed op mijn lichaam let en zorg dat ik niet te veel blessures oploop. Dan, dan is dat mogelijk. Het is een hele erge ervaringssport ook. Maar uh, daarnaast, ja, je moet wel redelijk fit blijven. Ja. Inmiddels is ook aangeschoven zelf van Kommenay. Goedenavond. Kan jij eens schetsen hoe jouw Olympische Spelen waren dit jaar? Um, dan weten we een beetje wat je hebt uitgesproken tijdens de zomer. Ja. Ik was hoofdcoach van de Britse atletiek ja. team. Ja. En uh, heb dus die vier jaar... Uh, voorafgaand aan die Olympische Spelen heel intensief die voorbereiding meegemaakt in het land waarin de Spelen werden georganiseerd. En uh, ja, tijdens de Spelen uh, is atletiek een hele belangrijke sport. En, en, en ogen van de natie uh, gericht op het team. En dat heb ik allemaal uh, beleefd. Hoe overweldigend is dat? Want dan ben je dus bij een van de grootste sporten van de Spelen. Je bent in Britse dienst op Spelen in Londen. Is het dan te bevatten wat er allemaal gebeurt? Want het was groter dan groot in groot brittannië Ja, ja. Uh, dat was wel mooi, hoor. Um, um, kijk, we, we doen die sport natuurlijk ook om, om, dat, om, om die elementen juist... Ja, hè? Om, ja. de, om die belevingen intens mee te, uh, te beleven, zeg maar. <tus> dus uh, je kon, ik kon er niet dichterbij zitten. Nee. En dat, dat is ook wel mooi. Maar nogmaals, hoe is dat dan? Hoe, be, hoe beleef je Olympische Spelen als onderdeel van dat Team GB zoals ze dat al zo mooi zeiden? Ja, um, ja gedragen door, uh, door, door... echt tastbaar wel door, door, het, door het Britse volk en, en, en de trots daarvan. Ik merkte dat vooral als ik buiten die Olympische bubbel kwam. Die Olympische bubbel is het Olympisch dorp en het stadion. En als je daar dan buiten kwam in de stad, bijvoorbeeld tijdens de marathon... dan dacht ik, ongelooflijk wat die Spelen eigenlijk doen... voor de hele Britse bevolking... Uh, dat had ik eigenlijk nooit zo van tevoren kunnen bedenken. Maar de, de, de trots en de blijheid en, en dat mensen bij elkaar werden gebracht... Uh, was voor mij een eye-opener. Ja. Ankie, jij kan het vergelijken, die Spelen van Londen... met uh, heel veel Olympische Spelen die daarvoor zijn gehouden. Kan je het eens dus ergens plaatsen in het lijstje van beste Olympische Spelen ooit? Want elke organisatie wil dat heel graag horen... Hè? dat het de beste Olympische Spelen ooit waren. Ja, ik, uh, ja, ik heb natuurlijk wel heel veel gedaan. Ja, ja. Ik vond het echt geweldig. En ook omdat het uh, allemaal zo dicht bij elkaar lag. En uh, de sfeer was uh, ja, absurd goed. Oké, okay, nou heb ik natuurlijk uh, bij de padelsport, maar buiten kom ik niet heel veel. We hebben er vaak in de stad in geweest. Ja, het was gewoon, uh, iedereen was positief en uh, het was, ja, ik vond het echt een feest. En uh, ook omdat het allemaal, ja, het was een hele mooie locaties. Uh, ja, het had alles in zich. Uh, ja, Londen werd echt zo positief belicht. Ik heb het ook nog nooit van, van zo'n mooie kant gezien, vond ik zelf. Ja, Dorian, ik zie jou in met knikken, terwijl jij was het grootste gedeelte natuurlijk ver weg van Londen. Een uur of drie, vier reizen in Weymouth. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, ik vond het heel erg grappig, want voorafgaand aan de spelen waren de, de Britten vond ik, vrij kritisch over dat het evenement aan het toe was gehaald. En allemaal wat neerbuigend en van ja, ja nou, we moeten het allemaal nog maar zien. Maar toen de spelen inderdaad eraan kwamen en de vlaggen opgehezen werden. Het sloeg in één keer de stemming om en was iedereen echt super enthousiast en steunend en heel erg omhulzend uh, ja, in, ja. in het Britse land. En, en toen kwamen de medailles ook nog, na anderhalve dag wachten voor de Britten, meneer Van Kommerenhe. En toen ging het echt gigantisch los. Ik kan me drie keer atletiek goud op één avond herinneren. Bizar voor Engeland. Ja, dat, dat, die avond, dat was eigenlijk binnen vier, uh, 46 minuten. Ja. Uh, dat wordt nu uh, gezien als uh, Super Saturday. Dat is uh, ja. beschouwd als uh, met, met het winnen van de World Cup in 1966 het beste moment in de Britse sport. Ja. Andy Murray zei van de week nog, uh, ik zag dat en toen dacht ik, nu kan ik Roger Federer verslaan. En ook dat gebeurde nog een dag later. Ja, ja. Uh, Ongelooflijk. Um, deze uitzending zit er bijna op. Ik zou met jullie eigenlijk nog uren door willen praten. Omdat... Um, Charles um, uh, van Commenay bij de Britten in dienst was, is mijn slotvraag eigenlijk aan jullie alle drie. Het is eigenlijk al een beetje van de baan, maar moeten we de Olympische Spelen naar Nederland halen? Uh, Dorian eerst. Dorian, <laughs> je moet eerst. Nou, ik denk inderdaad, ik, ik ben het uh, gedeeltelijk met het kabinet dat, uh, dat het nu is, uh, eens is, dat het misschien een beetje vroeg is nu. Maar het zou een, een geweldige droom zijn. En ik denk dat Nederland er meer dan in staat is om een geweldig Olympische Spelen te, te houden ja. hier. Ja. Ik heb nog maar 20 seconden voor jullie allebei. Dus zeg het door elkaar heen als jullie ja, het willen. We, we moeten nog een keer Londen. Ik, uh, of Amsterdam. Ja. Niet Londen, Amsterdam. Maar absoluut. Dan ja. doe je mee, hè, Ankie. Uh, nee, mijn zoon. Oké. Ben je voor komen heen. Ja of nee? Ja, zeker waar wat ik nu Oké. Okay. Tot zover voor vanavond. Straks met het oog op morgen. Fijne avond nog.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 Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Nu in het Bonnefante Museum. Good Vibrations van Mary Helman, Baca Awardwinnaar 2012. Haar kleurrijke werk spat letterlijk van het doek. Prikkel je zintuigen. Good Vibrations tot en met 27 januari in het Bonnefante Museum Maastricht.